4 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Per jaar worden duizenden kwetsbare mensen in de zorg... het slachtoffer van fraude en andere misstanden. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Het zijn vooral mensen met psychische problemen... een verslaving of een verstandelijke beperking. Vaak hebben ze een persoonsgebonden budget, een PGB... dat ze laten beheren door een zorgaanbieder. De zorgaanbieders die de fraude plegen hebben vaak geen achtergrond in de zorg... en soms houden ze zich ook bezig met andere criminele activiteiten. Met de fraude is volgens het onderzoek jaarlijks zo'n 100 miljoen euro gemoeid. De politie heeft drie leden van de verboden motorclub No Surrender aangehouden. Ze zouden zich hebben beziggehouden met het stelen, strippen en doorverkopen van bedrijfsbusjes. Bij huiszoeking in Friesland en Drenthe zijn vuurwapens gevonden... een grote hoeveelheden contant geld, hennep en harddrugs. In Steenwijk is de handelsvoorraad van een autobedrijf in beslag genomen. De busjes werden vermoedelijk op bestelling gestolen en uit elkaar gehaald. De maximumsnelheid wordt overal 100 km per uur. Op wegen waar dat nu ook al mag, mag s'avonds en s'nachts 130 worden gereden. Het kabinet presenteert morgenochtend de plannen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De verlaging van de maximumsnelheid is daarvan volgens bronnen het belangrijkste. En zes blokkeervriezen gaan in cassatie tegen de werkstraffen die ze hebben gekregen, onder hen ook Jenny Douwens. In hoge beroep kregen ze twee weken geleden werkstraffen van 90 uur voor het blokkeren van de A7. Met hun actie wilden ze demonstranten tegen Zwarte Piet tegenhouden. De zes vinden het onder meer onterecht dat ze allemaal voor dezelfde vergrijpen zijn veroordeeld. Het weer, buien, vooral in de kustgebieden met hagel, onweer en windstoten. Maar er is af en toe ook wat zon. Er staat vrij veel wind en het is ongeveer 7 graden. Morgen buien, ook nu en dan zon en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. We zouden file op de A5, Hoofddorp Amsterdam, 5 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10. Op de A10 Knoopend Koenplein richting Knoopend Amsterdam, Amstel, tussen Amsterdam, Slotermeer en is ook 10 minuten vertraging. En 5 minuten op de N242, Alkmaar, Middenmeer bij omval. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Presentator is Bastiaan Toreendt. Ja, dames en heren, zijn we weer terug. En ondertussen nemen de mensen van de markt nog even afscheid. Dag Freya. Dat, uh, nemen we nog even afscheid. Dat betekent dat ze de hele tijd hier gewoon nog gezellig hebben gepraat. Dus dan weet u dat het heel gezellig is, ook op de markt. Uh, nu ga ik even over naar een iets minder gezellig momentje. De van deze week. Bastiaan Torenend. Ja, dames en heren, we kennen allemaal wel de politieke beschouwingen na Prinsjesdag. Twee dagen lang spuien de landelijke partijen hun visie op het voorgestelde beleid... en spuwen hun gal over de ministers en staatssecretarissen uit. Het is een jaarlijks politieke hoogtepunt van de fractievoorzitters. en de verschrikkelijkste hel voor vak K. Daar zitten namelijk alle ministers en staatssecretarissen gedurende deze twee dagen. Ze hebben een aanwezigheidsplicht, ook al mogen ze nimmer zelf reageren. aangezien alleen dat de premier doet. Twee zeer lange dagen alleen maar luisteren en zitten. Geen Netflix kijken. Op je telefoon, want dat vindt de Kamer niet leuk. Al jaren is het meer symboolpolitiek dan dat het werkelijk iets oplevert. Toch kan het een bijzondere en belangrijke politieke momenten opleveren... aangezien de partijen elkaar ook vliegen proberen af te vangen. Alle fractievoorzitters zijn op dat moment op hun scherpst... en hebben wel een of andere politiek stunt achter de hand. Hoewel de inhoud van de speeches vaak al ruim van tevoren bekend is... is het toch wel vermakelijk om te zien. Het is namelijk het moment van de politieke spelletjes en de werkelijke goede redenaars... onderscheiden zich van de slechte. Nu weten degenen die ook de lokale politiek volgen... dat het gewoonte is om ook algemene politieke beschouwingen te houden... bij gemeentebestuur. Natuurlijk is daar minder vuurwerk en politiek gekonkel... maar het is verreweg wel een van de politieke hoogtepunten van de gemeenteraad. Daarom mag je dus als kijker of als luisteraar best verwachten dat alle fractievoorzitters van de gemeente... hun beste beentje voorzetten. Hoewel ze misschien niet de meest begenadigde redenaars zijn... ze minder makkelijk politiek laveren... dan hun landelijke collega's en veelal niet in het bezit zijn... van echt politiek talent... kunnen de algemene politieke beschouwingen... van de gemeente best vermakelijk zijn. Echter niet in Zandvoort. Afgelopen woensdag waren namelijk... deze roemruchte algemene... Politieke beschouwingen. Hier in de Zandvoortse gemeenteraad. En hoewel onze kerstverse burgemeester veel bestuurlijke ervaring heeft... zag je toch bij aanvang enige zenuwachtige trekjes op zijn gezicht verschijnen. Als kijker is dat juist een goed teken... aangezien dat een voorbode is van leuke politieke schermutselingen. Maar al snel werd deze hoop een zeer ijdele... De ene fractievoorzitter was namelijk nog slechter dan de ander... waardoor de lange avond nog veel langer leek te worden. Het eerste probleem was dat het presidium geen duidelijke keuze had gemaakt... over hoe een fractievoorzitter zijn of haar speech zou geven. Daardoor ontstond er bij iedere nieuwe spreker een zeer rommelig moment... omdat niemand leek te weten of de desbetreffende fractievoorzitter... zijn speech van achter de kant zou geven of gewoon vanaf zijn zitplaats... waar hij of zij in het begin van de vergadering plaats had genomen. In vorm een hele grote misser. <kliek> Waardoor vele mensen al snel hun aandacht verloren. Ik zeg niet dat achter de kant zo beter is dan vanaf de zitplaats. Maar enige eenduidigheid... zou hier al tot een grote tijdwinst en verbetering kunnen leiden. Het tweede probleem waren de fractievoorzitters zelf... Nu kunnen zij er misschien ook niks aan doen... dat ze geen natuurlijk charisma aan hun kont hebben hangen. Veelal zijn het gewoon hobbyisten die vanuit hun standpunt gezien... het beste met zandvoort voor hebben. Maar een klein beetje meer politiek, drama en prestatiegevoel... zou absoluut, of presentatiegevoel, zou absoluut geen kwaad kunnen. Mochten ze nu gemerkt he hebben in de voorgaande jaren of in de afgelopen voorbereiding... dat zij niet beschikken over dit gevoel... dan hadden ze toch op zijn minst een workshop of training kunnen gaan volgen. Maar daar was bij geen van hen iets van terug te zien. De ene fractievoorzitter stond als een houten klaas... achter de kansel zijn zeer afgezaagde pleidooi te houden... en de andere zat onderuitgezakt op zijn stoel... met ongeïnteresseerde blik te oreren... Weer een andere fractievoorzitter hield een lange speech die kant nog wel raakte... en nog een andere probeerde chockerende punten geloofwaardig te brengen... terwijl aan alles te zien was dat hij zelf er niet eens achter stond. Het allerergste vond ik dat ruim 60% van de fractievoorzitters... hun eigen woorden voorlazen, al waren het woorden van een verplicht schoolversje. Kortom, geen politiek spektakel. Geen mooie redens. Nog werkelijke verrassende inhoud. Een boekbespreking van een zevenjarig kind was vermakelijker geweest om naar te kijken. En zelfs aan de burgemeester was te zien dat hij opgelucht ademhaalde... toen de laatste fractievoorzitter hakkelend haar laatste woorden oplas. Ben ik dan alleen maar negatief? Nee. Tuurlijk. Ik vond het eigenlijk afgezaakte... afgezaagde. Politieke berouwingen in plaats van beschouwingen. Maar alleen negatief ben ik niet. Want zo, dat is niet mijn stijl. Ik zie namelijk ook kansen. Niet voor die ongetalenteerde sprekers van de gemeenteraad... maar voor mezelf. Want als acteur en theatermaker... weet ik het een en ander van hoe je iets over moet brengen. En dat stelletje sprekers die fractievoorzitters vormen een mooi klasje leerlingen voor het komende jaar. Voorziet de gemeenteraad toch nog in wat extra werkgelegenheid. Found I me mean, find sound in underground, oh I just wanna hide away But I just don't get it, why there's no time like the present I'm guessing all these questions, they don't ever seem to change But I'm not trying to stay the same Who's changing, nowadays We just making these rearrangements Maybe make a mini modifications, please take it easy Don't be too crazy, come stage, take me into the future What I could have been, what I have seen, evidently Now they put me bad dreams Prophetic or manic, I don't remember They come at me no matter what, every moment I lay down my body and head Fuck up the present and run from the past All of my blessings, so hard to cherish All of my lessons, hard to remember The cards in my hand, they don't talk to me ever So call up the present, I'm gone to November I'm ready, I'm ready for the years unborn I'm, I'm ready for the inevitable So let them unfold, blindfolded, I will follow Take me into the future Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier in de studio en uh, ik zit natuurlijk nog met Marije Strobos hier. Um, dan heb ik uh, een klein vraagje aan jou, Marije. Wat is jou de afgelopen week opgevallen in het nieuws? Of de afgelopen twee weken, want we zijn natuurlijk vorige week waren we er ook niet. Nou ja, sowieso natuurlijk zaterdagavond. Ja, de uh, schietpartij. Ja. Oh ja, schietpartij of geen schietpartij. Of uh, ik weet niet, het was van allemaal rare berichten. Ja. Um, ja, daar vind ik dan wel weer wat van. Nou ja, wat <laughs> so. vind je ervan? Nou ja, ja, aan de ene kant denk je van: waarom in onze wijk? Mm -hmm. Zo, doe het alsjeblieft een eind op en ga lekker. Naar je eigen wijk. Ja, ja, ga. Ja. ja, nou ja, ik bedoel, ik zo'n tijd half acht avonds. Mm -hmm. um, iemand die dan vermeent op een, op een getuige schiet en op iemand schiet en weet ik wel, ik, ja. Ja. Ik, ik weet je, ik vind het zo jammer. Ik vind het gewoon jammer. Ik ja. je, het gaat zo goed met Noord, er komen zoveel leuke dingen. Um, nou, bijvoorbeeld de, de Rijnders-Sempelsel was er, daar was ook weer wat aan de hand s'nacht. Ja. Want er had iemand wat proberen te stelen, dus dan hangt de helikopter weer. Ik had echt het gevoel, ze keer in Amsterdam was. Ja. Dus ik echt een week lang alleen maar politiehelikopters... boven de wijk heb. En dan ook nog ja. overal politie zien. dat ik echt denk van ja... ja het ergste was dat uh, mijn auto moest gekeurd worden. Uh, hij is niet door de keuring gekomen. Dus nee, ik heb we een andere een auto. <laughs> dat, uh, <laughs> maar goed. Um, in mijn auto moest gekeurd worden. En ik was eigenlijk al twee dagen te laat. Dus. Daarmee. En dus iedere keer als die politie achter me reed, had ik echt zoiets van oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh Maar ze waren niet voor mij daar. Um, zeker niet als ik mijn zo in mijn auto heb, dan laten ze me gewoon uh, lekker doorrijden. Ja, maar goed, je hebt het nu geregeld. Ik heb het nu geregeld. Oh, ik, ik heb jouw podcast geluisterd. Weer. Ja. En, um, het CIB-deel. Ja, CIB-deel. Deel 2. Uh, voor, voor iedereen die uh, het nog niet luistert gaat... als je Blijf luisteren helemaal als je in de schulden zit. En uh -huh. als je tegen dingen aanloopt. Want het is, het is best heftig. Uh -huh. Ik vond dat heel heftig om te horen. Van, van de beeld. Nou ja, met gijzelingen en de kosten. En allerlei dingen waar je tegen aanloopt. En, en wat het maatschappelijk... Uh, met uh, je kan gaan doen. doen ja, nou ja ik, ik zal de luisteraars het heel even uitleggen. Mensen die niet mijn podcast, De Schuldenaar, luisteren. Um, u kunt alles daarvan vinden. Gewoon op mijn website. Uh, de link uh, daarvan staat ook op onze Facebookpagina. Zandvoort aan het woord. Um, ook op Spotify ben ik gewoon te vinden. De Schuldenaar heet de podcast. Um, in een deel 4 ben ik overgestapt naar uh, het CEUB. Maar dat was zoveel informatie. Dat ik er toch maar twee afleveringen over heb gedaan. Dat is uh, deel 4 en deel 5. Of aflevering 4 uh, en 5 gaan over het CEB. En dat gaat met name over het feit dat ik uh, over gijzeling. Wat uh, het CEB kan doen, als de boetes zo extreem verhoogd zijn, dat, uh, dat het. Uh, nou ja, dat je, dat je uh, uh, overgaat, gaan ze over naar gijzelingen en dergelijke. En daar gaat dit over, aangezien ik dat zelf al. Uh, een paar keer meegemaakt heb, althans één keer letterlijk in dezelfde land bent. Maar ook um, dat ze aan mijn deur hebben gestaan, et cetera, et cetera. Um, godzijdank heb ik een zoon. En godzijdank heb ik hele goede mensen in mijn omgeving die me toch wel uit de nood hebben geholpen. Het klonk zo middeleeuws, hè? Ja, maar. Het, Geiseling en En het arrest, dat is de stap verder. Dat je dus moet gaan zitten om je boete in te lossen. Um, het krommen van het hele verhaal. Dat, dat Iedereen mag vinden wat ze. Vinden, van dat je niet te veel boetes, dat je toch maar moet betalen. Dat ze mogen ze allemaal vinden. Het enige wat ik er niet vind aan kloppen. is dat je mensen die toch al in de problemen zitten. verder in de problemen helpt. Dat is één. En het tweede ding vind ik er niet aan kloppen. dat het namelijk de staat helemaal niets oplevert. Het kost de belastingbetaler veel meer geld. dan dat de boete ooit zal opleveren. Maar even als over geld, hè? Ja. Wat er zaterdag gebeurde in Noord. al die politie, al die. Ja. Al die toestanden, uh, uh, Het Noord werd uitgekampt met zaklampen. Hoeveel geld kost dat voor een ja. of andere debiel die misschien met een alarmpistool of wat dan ook? Of misschien was het helemaal geen pistool. Uh, er waren hele vage berichten over. Ja, ja. Nou, ik denk dat bij de eerste uh, uh, schietpartij. Gesproken. Ja, maar ik denk dat bij de eerste schietpartij uh, mensen heel erg geschrokken zijn. Ja, maar dat zou ik. Dat, dat, dat, ik moet eerlijk zeggen, ik ben van het feit dat het gebeurt in Noord. Ja. En het was hetzelfde als dat er op een gegeven moment een soort inbrakengolf kwam. Dat ik echt heb gezegd: Van ik, ik weet niet wat er gebeurt, maar dit is wat, iets wat ik nog nooit heb meegemaakt hier. Nee. En misschien werd er wel ingebroken, maar het, werd, het was zo extreem meteen. En nu ook weer, weet je dat je. Ik werd daar wakker van, van die schoten. Ja. Sommige mensen zijn doorgeslapen die ik ken, maar. Nee, ik was nog wakker en toen hoorde ik het opeens. Ja, en ik en... werd daar wakker van, weet je. En dan ineens realiseer je van: hè, dat is bij ons gewoon. Ja, gewoon bij ons in de buurt. Bij ons in de buurt. In de buurt waar ik s'nachts nog met mijn hondjes liep. Toen ik ze nog had. Ja. En er niks aan de hand was. Is het ineens een wildwestig geworden. Nou, ik was dus letterlijk net thuis met mijn honden. Ik was ja. net nog ja. buiten geweest. En ik was net thuis. En ik, ik was net naar bed, naar bed aan het gaan. En toen hoorde ik opeens die knallen en piepende banden uh, wegrijden. Een uh, auto die uh, wegree. Uh, en ik heb dus op dat moment nog gedacht. Moet ik de politie bellen? Ja. Maar ja, niet veel la later hoorde ik de sirene uh, gaan. Dus denk ik denk nou, er zijn meer mensen die dat gedacht hebben. Uiteindelijk schijnen er dus heel veel meldingen geweest te zijn bij de politie. Dus er zijn heel veel mensen die wel direct 112 hebben gebeld toen ze het hoorden. Dus Omdat dat vind ik dan wel weer goed. Was, ja, maar ik, dat vind ik dan wel weer een goed bericht. Dat ja. als er zoveel mensen tegelijk achter elkaar uh, 112 bellen om dit te melden... dan betekent het toch dat iets Vreemds is voor onze wijk. Ja, maar maandag las ik een bericht in het haarlems dagblad over. Volgens mij was het, het haarlems dagblad over de schietpartij van zaterdag, de vermeende schietpartij van zaterdagavond. Ja. En daarin stond dan weer dat het niet zo was en dat het niet zeker was en dat er heel vaag over de verdachte. En dan denk ik, van ja, is dit dan fake news? Gaan we richting à la Trump? Uh, hele rare dingen hier nu meemaken of, of de paniek is te groot of wat is er aan de hand? Hm. Dat, ja, dat. Ja, ik heb geen idee. Ik, ik weet het ook niet. Het. Uh... Want um, dat was ook iets wat me opviel, Trump. Deze week weer. Je, nou ja. <laughs> <laughs> het was niet te uh, missen. Nee. Um, <laughs> ik, ik moet eerlijk... Ik heb een, een guilty pleasure. En dat is um, eigenlijk alles kijken... Uh, wat betreft de impeachment van um, Trump. Ik kijk Seth Meyers Dat, uh, <laughs> dat is mijn guilty pleasure. En ik, ik, ik kijk uh, ook... Uh, de, nou ja, sowieso de Daily Show. Maar uh, ook uh, de, hoe heet het, de Late Night Show. Ja, met ja, ja. Stephen Colbert. En, en, en al die... Uh, vooral een beetje komisch, want ze maken er vaak goede grappen uh, rondom. Maar ik moet heel eerlijk zeggen: het is toch onvoorstelbaar dat een Nederlandse premier dit soort dingen zou doen. Nou, ik, ik, ik vind het steeds lachwekkender worden. Ja, ik ook. En dan zie ik hem ergens bij zo'n UFC zie ik hem binnenkomen. En dan, denk ik, en dan hoor je ze allemaal boer roepen. En ja. uh, lock hem op. En dan denk ja. ik van jongens, wat, hoe, hoe, wat voor bord heb je voor je kop als je, als je dus gewoon doodleuk zo naar binnen loopt? Het hmm. is hetzelfde als dat Mark Rutte bij boxing-influencers binnen zou komen en iedereen zou zeggen: iedereen zou boer roepen en zeggen, Lok hem op als ja, hij wat heeft. Ja, dus het, het wordt echt zo'n karikatuur nu. Maar ja, ik denk zelfs dat, ik bedoel, überhaupt zo'n iemand, uh, zelfs als. Uh, dan gaan we naar de, de, de populisten in Nederland: uh, de, de, de Thierry Baudet en, uh, en, en, en Wilders. Dat zijn toch echt wel de populisten. Die halen het niet in hun hoofd om zoiets te doen, überhaupt. Nou ja, als je uitspraken gaat doen op het moment dat uh, tussen Turkije en Syrië uh, de oorlog uitbreekt. en je dodelijk zegt: ja, maar goed, zij hebben ons ook niet geholpen in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog. <lacht> dan weet ik ja. niet wat je op die plek doet. Nee, en het allerergste is: het klopt niet eens wat hij zegt. Want... Maar je komt veel zeggen over Baudet, over mm -hmm. Wilders, maar nog geen. Van hun heeft een uitspraak gedaan als deze. Dat... Nee, want dat soort uh, feiten... Zullen, nou, dat zullen ze één niet over hun hart verkrijgen om dat te doen. Maar ten tweede, het is feitelijk ook nog eens een keer... Online, juist, de ja. Koerden hebben ons. Uh, uh, heeft Europa geholpen met de bevrijding. Hetzelfde als het heel vaak gezegd wordt dat de Marokkanen niks ja, gedaan die hebben. hebben. Ook de Marokkanen zijn notabene degene die uh, onze eilanden notabene zelfs hebben bevrijd. Het is grappig Nederland. dat je dat zegt, want ik ben er toen ook gaan opzoeken van ja. hoe dat zat. En ja. ik heb inderdaad ook die informatie... Uh, gelezen. Dat ik echt dacht van, oké, okay, dus wat roepen we nou allemaal? Uh... Ja, dus, dat, dat, dat is onzin. ze zijn heel veel Marokkanen, maar ook nou ja, de Koerden, die hebben dus uh, Europa ja. helpen bevrijden. In de, dus wat Trump zegt, klopt niet. Dat is één ding. Um, maar ja goed, hij liegt wel vaker. Dus dat, dat is, ja, er uh... wordt één grote soap nu. En dat, ja. is, en dat is wel elke ochtend dat je echt denkt van, oh, even kijken wat hij nu weer heeft gedaan. Dan, wat ja. er nu weer is gebeurd. Weet je, dat is Ander nieuws is eigenlijk niet zo heel interessant. Nee, Maar zou je je kunnen voorstellen dat wij zo'n politieke zoop zouden accepteren als bevolking? Volgens mij accepteren we dat niet. En ook de andere partijen niet. Die zullen meteen uh, het vertrouwen in zo'n minister of wat dan ook intrekken. Nou, ik denk dat, dat het nu in Amerika ook al begint te komen. Jawel, maar ik bedoel, ook als je wel sommige republikeinen hoort die nog steeds achter Trump blijven gaan staan. Ja. Dan denk je echt van ja, maar hoe... Hoe kan je dit over je lippen verkrijgen? Ja, iedere keer als ik die Giuliani of zo zie, ja, ik... ja maar dat is alleen maar een advocaat die zelf straks de cel in gaat, want ja. die heeft fouten het fouten dingen nee, gedaan. Nee, kijk, ik denk dat wij daar te nuchter voor zijn. Ik denk dat we te nuchter voor zo'n type man zijn mm -hmm. um, en dat we veel te realistisch zijn. Kijk, wij uh, met dit hele tak, uh, belastingverhaal ook. Ja. Je moet gewoon eerlijk zijn, toch? Dat, ja, dat... klopt. Ja. Ik denk en dat... dat als je. We hadden het hier al met de balken en de norm. En we hebben het hier als tv-presentatoren te veel verdienen. En daar vinden we allemaal wat van. En dat mag niet. Kijk, bijvoorbeeld ook nu dat. de beroepsgroepen zijn die gaan staken. Kijk, ik ben Frankrijk gewend. Staken is staken, toch? Ja. Maar dan echt fel staken. Je nee, gaan we met fluitjes de straat op. Nee, klopt, klopt. Nou, daar gaan we zo meteen nog even verder, want dan ga ik nog even terug naar de column van vorige week die ik wel op de website heb gezet. Um, dat komt namelijk doordat Rutte ook wel hier en daar een leugentje heeft verteld.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 Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug. En ik had het even net over uh, Mark uh, Rutte... die ook hier en daar een luchtje heeft verteld. Uh, wat zei hij namelijk dat alles in het land onder controle was? En daar heb ik vorige week een column over geschreven. Die zal ik nu even voorlezen... Het gaat goed met Nederland, zegt de goedlachse Mark Rutte. Het gaat goed en wij als burgers moeten ons geen zorgen maken. We kunnen rustig gaan slapen, zegt onze premier. Onze premier heeft blijkbaar goed gekeken naar zijn oranje Amerikaanse collega... en is overgestapt van een iets te optimistische opportunist... naar een totaal ongeloofwaardige lachende clown. Het gaat goed met Nederland, de crisis is voorbij... Ondertussen hebben we anderhalf miljoen burgers... iedere maand moeite met de eindjes aan elkaar te knopen... en ruim 700.000 van hen zitten met ernstige schulden. Het gaat goed met Nederland. U kunt rustig gaan slapen. Ondertussen hebben we de grootste stikstofcrisis van heel Europa... en dreigen de boeren met energie... omdat de politiek het probleem op hen probeert af te schuiven. Het gaat goed met Nederland. U hoeft zich geen zorgen te maken. Ondertussen hebben we een bouwstop waardoor 18.000 projecten stil liggen. Wegen kunnen niet meer onderhouden worden... waardoor de files iedere dag groeien... en het woningtekort is inmiddels al opgelopen naar 262.000 woningen. Het gaat goed met Nederland. Ondertussen wordt het zelfs zelf opgelegde klimaatakkoord niet eens gehaald... betaalt de burger de vervuiling... en is er steeds minder geld voor natuurbeheer. Het gaat goed met Nederland... Echter, het populisme voert hoogtij en vele groepen in de bevolking voelen zich niet vertegenwoordigd. De verdraagzaamheid en tolerantie lijkt zo langzamerhand te verdwijnen... en het racisme en uitsluiting is meer gewoonte dan uitzondering. Het gaat goed, want de boeren, leraren, truckers, ambtenaren, scholieren, studenten, jongeren en zorgpersoneel gaan voor de lol staken. Het land ligt zo langzamerhand bijna wekelijks wel een dag plat en de acties lijken met het uur heftiger te worden. Het gaat goed, want er zijn absoluut geen problemen meer met PGB-budgetten. De Belastingdienst is helemaal op orde en maakt geen enkele fout meer. De politie heeft ruim genoeg personeel en de militairen vinden het juist leuk om pauw te roepen... in plaats van met scherp te schieten tijdens een oefening. Het gaat. Dat zou de uitdrukking moeten zijn die onze premier Mark Rutte zonder lach op zijn gezicht had moeten gebruiken. Het gaat met Nederland. Want ondanks alles wat hierboven beschreven staat, laten we ons niet kisten. Want omdat de overheid op zoveel vlakken aan het falen is, zijn er nog nooit zoveel burgerinitiatieven geweest. De overheid is misschien niet meer zo sociaal, maar de Nederlander zal dat altijd blijven. De kleine ijsbeer op zijn veel te scheve schots is somber, want zijn moeder heeft verteld. De sneeuw die hij nu ziet, dat wordt water, dus geklots. De kleine ijsbeer weet, mijn toekomst smelt. Nog even en er staan palmbomen in zijn land, ze gokken op het einde van de eeuw. De ijsbeer is verdrietig. Hij is verdrietig. Want een ijsbeer die wil ijs en heel veel sneeuw. Ach ja, de kleine ijsbeer op zijn veel te schot. Hij weet niet goed wat hij moet doen. De grote witte vlakte. De sneeuw, dat was een trots. Maar hij weet... Groenland, dat wordt groen. De oceanen stijgen en het water wordt te heet. Orkaan, waai je alle mensen weg? Waai je alle mensen weg van de planeet? En dat noemen ze dan later domme pech. Ach ja, de kleine ijsbeer. Op zijn veel te scheve schot Is verdrietig zonder tranen in zijn oog De mensen die zijn gek, zegt hij De mensen die zijn knot En toch houdt hij beide ogen droog Want als ik nu ga huilen Komt er nog meer water bij Dat zegt het kleine ijsbeertje heel fel Huilen, komt er nog meer water bij Wat jullie steeds vergaten Doe ik wel Als ik nu ga huilen Komt er nog meer water bij En je weet hoe ik van mijn Noordpool houd Misschien een domme vraag Een domme vraag van mij Maar waarom Waarom laat ik jullie koud? U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. En dan zijn we weer terug, dames en heren. En Marije uh, had een... Uh... Die wilde iets zeggen op uh, de column. Dus zeg, ga je gang. <laughs> nou, dit is nu heel officieel. Nou ja, het gaat goed met Nederland. Ik weet niet of je het nieuwe programma van Boven Erf en Doors... hebt gezien met de sleutel. Ja. Uh, waarin het gaat over daklozen... met Housing First. Ja. Uh, zo goed gaat het dus niet met Nederland. Ik bedoel, nee. uh, als je daarin ziet... wat daar... Ja, twee types die daarin zitten... dat je echt denkt van ja... Mm -hmm. Uh, ik vind het een heftig... Ik vond de Rotterdam Project vond ik heftig. De Amsterdam Project vond ik heftig. Ik vind hele mooie programma's die hij maakt. Ik vind hele mooie initiatieven. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel schrijnend. Ja. Want als het goed gaat met Nederland... dan zouden zulke programma's niet nodig zijn. Nou ja, dat vind ik dus ook. En dat is eigenlijk ook de reden... Wat ik, waarom ik de column natuurlijk een beetje geschreven heb. Dit is natuurlijk uh, over de directe nieuws... wat er nu aan de hand is. Uh, maar volgens mij kan ik het lijstje nog... Nou ja, bijvoorbeeld ik zie net op de... Uh, we hebben een scherm hier hangen natuurlijk. Ja, met, uh, met, de, met de tekst tv. Ja. ja, en dan zie ik overpleegzinnen en dan staan er namen van... die willen graag in het weekend ook uh, bij iemand zijn. Dat, dat denk ik van ja, zo goed, goed gaat het dus niet met Nederland. Nee, nee en dat, dat maakt het... Het schrijnende is dat uh, we hebben het altijd maar... als het zogenaamd goed gaat met Nederland over de economie. Want de economie trekt aan. Het probleem is, de gewone Nederlandse burger... en de meeste mensen in de gewone huizen... merken er daar nog geen ene moer van... dat het beter gaat. En ik zit in de commercie natuurlijk. Ja. Ik zal eerlijk zeggen... ik weet dat er heel veel ondernemers zijn... die mm -hmm. het zwaar hebben. Ja. Waar het water aan de lippen staat. Um, die gedwongen worden om prijzen omhoog te gooien. En we klagen allemaal dat boodschappen duur worden. Die worden ook allemaal duur. Maar ook een ondernemer heeft het daarmee zwaar. Nee, maar dat, dat weet ik. Kijk, het gaat er om de lonen over het algemeen. Waarom vraagt het zorgpersoneel 5%? 5% is veel om te vragen. Ja, maar ook. ze willen geen 5% vragen eigenlijk. Maar ze zijn zoveel jaren op de nullijn gezet dat ze wel moeten. Willen ze een beetje op een normaal salaris uitkomen? Waar je dus de boodschappen van kan betalen? Zodat de ondernemer ook gewoon zijn eerlijke geld krijgt. Um, dan zal je die lonen ook omhoog moeten gaan gooien. Ik weet ook al jaren, wij zijn ook al jaren bevroren. Ik weet ja. van vriendinnen ook die al jaren bevroren zijn. En, uh... en dat, daar zit het grootste probleem. Er, is, er zijn politici die nu steeds vaker zeggen: ja, we moeten voor producten de eerlijke prijs gaan betalen. Daar ben ik het mee eens. Wil je natuurvriendelijker... weet ik voor wat uh, dergelijke doen... dan zal je eigenlijk de natuurlijke prijs... heel veel dingen zitten subsidies op... waardoor het goedkoper is. Dat, dat, is, dat is niet helemaal waar. Want ik zit natuurlijk in de Aziatische levensmiddelen. Ja. Uh, we, we hadden het met rijst altijd. Daar zaten inderdaad subsidies op. Daar waren allemaal regelingen voor. Dat is dit jaar allemaal teruggedraaid. De ja. reisprijzen zijn immens gestegen. Mm -hmm. het is, ik heb in mijn... Hele carrière dat ik in deze branche zit... dit nog nooit meegemaakt. Nee. En dat is allemaal omdat tarieven werden teruggedraaid. Omdat subsidies werden ingetrokken. Uh, Cambodja was geen derde wereldland meer. Oh, ja. uh, alle reis die daar vandaan kwam... ging immens stijgen. Um, en dat is wel een, een voedingsproduct... wat veel mensen eten. Ja. Dus je kan dat verklaren aan mensen. Kijk, ik kan mm -hmm. het uitleggen aan mijn klanten. Maar leg het maar eens uit aan iemand anders. Dat jouw reis ineens... Uh, weet ik veel, jouw baaltje reis ineens... Uh, 60 nee, euro is. Nee, maar dat, heel eerlijk, en het, wij kopen voor 2,5 euro koop je zoveel kilo aardappels. Aardappelen kosten veel meer. Aardappel die, die boeren, die boeren die krijgen geen echt, echt minimaal geld voor wat, wat ze telen, maar het kost hun veel meer om het en houd te En Nou, daar rekening mee. De warmte van vorig jaar, in ja. 2018, heeft de aardappeloogsten verpest, waardoor de prijzen immens hoog werden. De uienoogsten zijn verpest. Dus gaat het omhoog. Alles gaat omhoog uh, door meerdere omstandigheden. Mm. Uh, dus we kunnen allemaal zeggen, het gaat zo goed. Maar het gaat niet zo het goed. Het gaat niet goed. Als ik lees dat een boer beter uh, zonnepanelen in zijn velden kan zetten... dat hij daar meer aan verdient dan aan zijn originele handel... dan denk ik van, ik, als ik die boer was, dan zet ik dat hele veld vol. Ja. zou hem geen ene reden meer uitmaken. Mm. Maar kijk, er zit ook een passie in die mensen. En die mensen, net als ik, ik weet niet beter dan... Ik kom uit een verkoopfamilie. Ja. Dus ik, ik ben daarmee opgegroeid. Mm. Dat zit in mijn bloed. Dat maar ja, ergens boeren. willen wij als land ook nog steeds onze eigen boeren houden. We willen dat uh, we zelf nog voedsel kunnen delen en wat dan ook. We willen niet alleen maar afhankelijk zijn van het buitenland. Al zijn we dat heel, al maar heel erg. Maar voor mij gaat het grootste gedeelte toch naar export? M, nu nog steeds wel. Maar de, over, laat ik zo zeggen, de overheid heeft altijd de instelling gehad dat we het wel zelf moeten kunnen Moeten kunnen uh, uh, produceren. En Nederland doet het geloof ik voor 70% of zo. Als we al het niet zouden exporteren en we zouden het in uh, Nederland houden. Dan zouden we 70% van onze voedselbenodigdheid kun, zelf kunnen produceren. Dat is best hoog. Maar het probleem is dat we ondertussen niet de boeren um, het eerlijke willen betalen. Het vlees, meeste vlees komt uit... Europa vandaan het, gaat niet, het komt niet heel vaak uit uh, um, verre landen als het niet als het vers is, bedoel ik. Maar dat vlees is meer waard als dat wij ervoor betalen in de supermarkten. Maar die supermarkten hebben het gewoon ja, die hebben een een een, een, een gigapositie ten opzichte van van van de boeren. Je hoeft echt niet te praten, nee, over daarom over, ik, over ketens. Uh, ik, uh, ik moet die onderhandelingen vaak genoeg uh, aangaan. Ja. En uh, dat zijn best pittige onderhandelingen, ja. Dat ja. Zijn niet, uh, het gaat soms om centenwerk. Mm -hmm. Maar dat zijn pittige onderhandelingen. Ze hebben gewoon een hele sterke positie. Ja, en, en dan hebben dus een, een klein boertje. Heeft een probleem. Ja. Want als die of hij moet heel veel gaan produceren... wil hij er meer geld gaan verdienen. Dus dan krijg je de megastallen en al dat soort verhaal... waar we het altijd over hebben. Nou, daar willen we eigenlijk allemaal van af. Tenminste, het merendeel van Nederland schijnt daarvan af te willen. Dat bleek uit een onderzoek. Ik wil gewoon vlees eten, hoor. Maar ik wil niet Ik zie ineens allemaal, ve allemaal vegetarisch van de Albert Heijn en van de postcode-loterij Nee, maar ik heb het meer over biologisch of ja, eerlijk geteeld. Nee, nee. Dat, uh, ik bedoel, ik ben, niet, ik ben absoluut niet een vegetariër. Ik hou heel erg van vlees en ik, ik hou heel ook. erg van vis. En dus... als we straks verkogeld worden, dan. Uh, prima, vind ze ik doen maar. Uh, nee, echt waar. We... En ik blijf ook nog steeds leren schoenen dragen. Ik bedoel, heel, heel simpel. Uh, ik ben geen veganist geen vegetariër. Ik ben ook niet tegen. Als mensen dat uit principe willen doen. Als mensen uh, gewoon willen omdat ze vlees niet lekker vinden. Moeten zij weten. Als oh, ik maar gewoon mijn stukje vlees mag eten. Ik vind dat iedereen moet doen wat zij willen. Ja. Um, maar ik ga ook niet preachen over vlees uh, op mijn Facebook en, en nee. dan foto's posten van dingen. Dus voor alle mensen die dat wel doen, ik vind het prima dat je het doet, weet je. Maar ja. ik ga je echt wel ontvolgen. Want ja, ik, nee, ik snap ik zit ik niet. Of... Ja, maar ik zit niet te wachten op dat soort... Uh, nee. Ik vind als je veganistisch bent of je bent vegetarisch of je bent weet ik veel wat je bent... Leg het de ander niet op. Prima, doe wat je ja. wil. maar. Nee, klopt. Dan ben ik helemaal. Kijk, ik ben wel voor dat mensen iets bewuster omgaan met hun. Um... Niet met hun voedselpatroon voor hunzelf... maar gewoon voor waar komt het vandaan. Dat, een, dat er een tijdje zo is geweest dat de helft van de kinderen niet eens wisten dat dat stukje kip wat ze s'avonds op hun bord hadden. dat dat hetzelfde kippetje was wat buiten uh, rondliep. Dan vond ik geen goede. Goeie... Waar kwam die kip dan vandaan? Ja, nee, maar dat. Ja, kip kwam uit een pakje. Dat werd er door kinderen gezegd. Ja, sorry, maar dat vind ik geen goede ontwikkeling. Het doet me meteen denken aan die. Uh... Een reality show van Jessica Simpson die ooit op MTV was dat ze tonijn ging eten, waarop ze chicken out of the sea en dat ze serieus vroeg: Ja, of het kip, of kip uit, kip uit het de zee was. was. Ja, ja, ja. ja, dat doen we meteen aan denken. Maar. Ja, nou ja, dat, dat, dat, ik vind het goed dat mensen weten waar de oorsprong vandaan komt. Ik vind het goed als mensen beseffen dat vlees misschien iets meer kost uh, als dat wij er doorgaans momenteel voor betalen... als je het echt zelf zou willen uh, maken. En elke dag vlees, ja, dat zou normaal gesproken ook niet zijn. Er is een initiatief, daar ben ik zelf een hele voorstander van... daar kan je een hele varken, ja, een heel, heel koel kopen. Cool. Ja. Um, ook in, uh, uh, verschillende kippen. Um, en die krijg je dan uh, geslacht en, behandel, uh, en wel krijg je dan in die prijs dus dat gooi je gewoon in je diepvriezer of in je vriezer. En dan uh, kan je elke dag een stukje vlees. Als je wil, kan je elke dag een stukje vlees ik eten. Zeggen, je mag niet zeggen dat je elke dag vlees eten. Uh, ja, als je <laughs> wil, kan je dat wel doen. Alleen dan kom je, besef je opeens dat je bepaalde stukjes vlees van een koe... normaal gesproken nooit eet. En dat is wat mij tegenhoudt. Want ik hou niet ik wil niet al die stukken... Ik, ik bedoel... Je wilt alleen gehakt en, en, en, en, en nee, een bierstukje. Wil... En, uh... Ja, precies ja, Ik wil niet... Uh... Nee, ik hoef geen organen. Nee, nee oké, okay, die snap ik. Alleen dat, dat kan je trouwens kiezen. Je kan kiezen of je orgaanvlees wil of en, niet. Wil je van, uh... Maar er zijn stukken van, het, van, van de koe... die wij doorgaans niet eten. Of tenminste weinig kopen in de supermarkt. Want daar kan je ze meestal niet kopen. Terwijl ze prima goed te eten zijn... Alleen wij zijn gewend dat we alleen maar in de supermarkt... die andere dingen kunnen krijgen. Ja, ik heb wel eens gezien dat er bepaalde stukken zijn... die echt heel lekker schijnen te zijn... maar die inderdaad niet te koop zijn. Nee, die, die, die, nee, ja, die worden niet... Maar nou ondertussen voor dat de koe in de supermarkt... die je koopt, de, voor die zoveel biefstukken... heb je gewoon drie of vier koeien nodig op de slag... om die biefstukken te kunnen uh, geven. Terwijl in principe de hoeveelheid vlees... zou ook één koe zijn, kunnen zijn per dag. Ja, ja. Dat dus is er daar vind ik. veel voor te zeggen. <laughs> ik vind dat we daar bewuster van, laat ik het zo zeggen, bewuster van zijn. Het, het gaat mij er niet om, wat ga je doen als je iets doet en je doet dat gewoon bewust? Prima, geen probleem. Jouw keuze. En dan ben ik het misschien niet met je mee eens, maar goed, ieder moet leven zoals hij wil. Maar wees er wel, nee, wel bewust van dat het jou... Uh, nou ja, jou interesseert het niet, daar ben je je bewust van, maakt me niet uit. Punt. Nou, ik moet me eerst zeggen, het interesseert me niet wat iemand anders doet. Nee, dat, dat of ik Of wat ja. iemand anders eet. Of, um, ik zal daar geen oordeel over vellen. Nee. Als jij vegetarisch wil eten, maar weet ik veel, je eet wel of je loopt wel op leren schoenen, Ja. ja. denk ik prima. Mm -hmm. Moet ik zelf weten. Um, maar ik hou niet van het prietje. Nee, nou, daar hou ik ook niet. Mijn vriendin is trouwens wel uh, vegetarisch, haar hele leven al. Uh, altijd al uh, vegetarisch geweest. Draagt wel leren schoenen. Uh, nee. Ja, en, en, en ze heeft ook wel een leren jas en zo wel gehad. En en zo, maar ze, ze, ze, is, ze eet gewoon geen vlees. Vindt ze ook niet lekker. Dus dat, ze heeft nee, het wel eens geprobeerd. Uh, maar ook vegetarisch opge... Uh, op, maar ze zal nooit een ander zeggen dat het niet mag. Absoluut niet. Zij eet het niet en zij hoopt dat andere mensen haar... Want zij vroeger meegemaakt, dat was zij vegetarisch... En dan gingen andere mensen haar overtuigen dat ze vlees moest gaan eten. Nee, maar dat, dat moet is net zo doen. verkeerd. Ja, maar dat moet je ook niet doen. Dat is, ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen ding. En laten we dat gewoon respecteren. Ja, en, uh, vind ik ook. Um, ja. Weet je, ik wil het niet door mijn stad krijgen. Nee, maar goed, nou zijn we van... Uh, ja, het gaat even... slecht in Nederland. Uh... Ja, daar nog even over ja. gezegd. Ik heb natuurlijk in het ziekenhuis gelegen. Ja. Um, daar werd uh, de stakingen... Nou ja, ze waren nog niet aan staken... maar het werd wel aangekondigd van die 5%. Echt een diepe buiging voor alle mensen die in de zorg werken... die elke dag klaarstaan voor iedereen die hulp mm -hmm. nodig heeft. Op wat voor manier dan ook... Um, ik ben verre van iemand die dat zou kunnen. Ja. Ik ben misschien daarin een heel ander type. Maar voor iedereen die dat wel doet, voor elke verpleegkundige die elke dag weer die diensten aangaan. en die elke dag weer klaarstaan voor de ja. mensen. diepe, diepe buiging. Van mij krijgen die 5%. Honestly. Als je ja. ziet wat ze moet, moeten doen. en ik heb het nu. Ik ben niet iemand die heel vaak in het ziekenhuis kwam of wat dan nou, ook. Ik heb nog nooit het ziekenhuis gelegen, nu voor het eerst. Dat ik dan echt zag van hoeveel moeite ze doen om iemand te helpen. Ja. Om, om maar te zorgen dat diegene krijgt wat hij nodig heeft. En wat ze ook de, naar hun hoofd gegooid krijgen van iemand die pijn heeft. Of wat dan ook. Je moet het wel kunnen. Ja. En het vraagt heel veel van je. En, en wij hebben die mensen nodig. Ja. En, en, en daar moet ik heel erg toe geven. Afgelopen zondag moest ik ook naar het ziekenhuis voor mijn zoontje. Want die had, heeft zijn voet gekneusd. Een beetje stom gedaan of tenminste, een stunt op zijn stuntstep ging het niet helemaal goed. Uh, in ieder geval, ik was in het ziekenhuis hier in uh, uh, Haarlem Noord. En uh, ik werd heel vriendelijk geholpen hoor. En dat ze... Maar het duurde even voor tussen de dokter en de verpleger. Want de verpleegster die zou uh, mijn zoontje gaan verbinden. En de dokter had net geconstateerd dat het toch niet gebroken was, maar wel zwaar gekneusd. En ik merkte aan mezelf dat ik ongeduldig was. Nou, ik kan het herkennen, want ik heb er drie uur gezeten op de ja. eerste hulp. En het stomme is dat ik in eerste zeg, Nou, ik kan het niet wat sneller hebben zo in mijn hoofd. Totdat ik opeens naar buiten liep en opeens besefte... Het is zondag. Logisch dat het langzamer gaat. Bij mij kwam er iemand binnen die een hartstilstand had. Maar ja, is helemaal, Alle alarmbellen gaan dan rinkelen. Ja. En iedereen rent en iedereen... Weet je, en dan zit ik daar... Ja, oké, okay, drie uur was misschien wel iets te lang. En mm. de manier waarop het allemaal ging was niet handig. En, maar ze waren zo overwerkt. En ze hadden zoveel te doen. Mm. En, kijk, het, is niet, het was niet helemaal goed gegaan bij mij. <laughs> dus Nee, dan dat is dan snap wel, ik. Dat is dan wel weer wat voor te zeggen. Maar als je ze ook ziet rennen en, weet je, het, de stress. En, en, en, ja. Maar je, je moet er maar mee kunnen handelen. Dat, mm. uh, dat er iemand zit die helemaal in paniek is... omdat ze een sneetje boven de ogen heeft en... Uh, dat was ik niet. Maar nee. nee maar is, ja, weet je, die, die alles bij elkaar brult omdat ze niet wil, omdat ze bang is of wat dan ook. Je, je moet er wel mee om kunnen gaan. En als er dan tussendoor nog eventjes iemand, eventjes iemand met een hartstilstand binnenkomt. Ja, en die dan vervolgens gaat helpen. Ja, nee. Ik, en, en ik heb ja. het meegemaakt dat ik op de grond lag, dus tijdens mijn vakantie. En dat er vanuit het niets een verpleegster aankwam gerend. Ja. Die mij ging helpen, want het is haar plicht. Ja. Zij leggen een eet af. En op dat moment realiseerde ik me dat het eigenlijk heel bijzonder is. Dat iemand daar is op haar vakantie. maar wel meteen alles laat vallen, naar je toe komt rennen om je te helpen. helpen ja. ja, en, en het, het meest bijzondere vind ik ervan. Deze mensen hebben. de stakingen, ook de echte stakingen. Bij de, dat ze het gedeeltes leggen wel volledig. Het, ze wilden nu echt volledig het werk neerleggen. Maar toch niet iedereen. Er blijft toch nog net genoeg zorgen over, zodat de EBO's en de echte zwaargevallen... dat daar altijd genoeg personeel voor is, zodat die geholpen kunnen worden. Maar zorg is natuurlijk wel wat anders dan leraren of. of... Nee, maar daar heb je gelijk in. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben het eens met de leraren hoor. Helemaal niet. Ik, vandaag hebben dat ze gestaakt. Maar zelfs daar waren een hoop docenten die toch gewoon wel gingen werken. Um, ik ben het eens met de leraar, maar ik vind dat zorgpersoneel heeft als eerste recht op gewoon verhoging. Ja. Dat, uh, want langzamerhand is verpleegkundige of dergelijke uh, is langzamerhand uh, niet meer een eervol beroep geworden als je kijkt naar de betaling ervan, terwijl we ze allemaal zo dankbaar zijn. Laten we ze dan ook betalen naar hoe dankbaar we zijn. Ik denk dat we het niet beseffen wat zij doen... totdat we zelf de zorg nodig hebben. En dat je zelf in de situatie belandt... dat iemand jou moet gaan helpen. Ja. Um, en dat is iets wat ik me de afgelopen weken... wel degelijk ben gaan beseffen. Dat uh, dingen die heel normaal lijken... want zorg lijkt heel normaal. Wij vinden dat we daar recht op hebben. Ja. Maar wat, wat wij vinden waar we recht op hebben... Um, daar heb je wel mensen voor nodig. ja. En we kunnen wel heel hard roepen, we hebben er recht op, maar je wil wel dat als je in je ziekenhuisbed ligt, dat er een verpleegster is die je kan komen helpen op het moment dat jij in nood bent of dat jij hulp nodig hebt. Ja. En dan kunnen we nog zoveel zeggen. Kijk, ik baal ook van drie uur op EHBO, mm. maar uh, als ik dan later zie wat die verpleegsters allemaal doen, dan denk ik, ja, chapeau. Ja, en ze doen ook vaak extra diensten, et cetera. Dus dat. Uh, ja. Um, ik zie nou iets heel grappigs gebeuren, maar dat ga ik zo wel even regelen. Mijn zoontje die is hier, dames en heren, en die heeft een muis ontdekt. En die reageert op mijn computer. Dat is een beetje raar. Oké, okay, um, we gaan even naar Mabel luisteren. Mabel. Mabel. Mabel.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 Luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we nog heel even terug... ...de laatste vijf minuten hier in de studio natuurlijk. Ehm... Um... Nou, hadden we het net uh, even over dat het eigenlijk niet zo goed gaat en dat de zorgpersoneel bijvoorbeeld uh, aan het staken is en dat zij ruim 5% uh, verdienen? Uh, mocht u hier nou een opmerking over hebben of we iets over willen zeggen, dan kunt u natuurlijk nog steeds uh, reageren. Ook gewoon gedurende de week uh, op onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Daarnaast heb ik nog een andere. Uh, uh, opmerking. Mensen die graag voor onze radio iets willen doen, uh, geef je dan op uh, via onze website www.zandvoort.nl. Uh, we zijn namelijk op zoek naar mensen die uh, en verslag willen geven, maar ook willen presenteren, uh, zoals bij onze programma's. Uh, uh, uh, goedemorgen Zandvoort, uh, Lunch... Uh, maar zelfs ook dit programma. Um, heb jij uh, daar nou oren naar? G geef je dan op via onze website... www.zfmzandvoort.nl Natuurlijk kun je op deze website... ook alle andere programma's en de programmering... en dergelijke vinden. En natuurlijk ook onze podcast. Ook van dit programma. Um, volgende week zal dit programma er weer op staan. Um, Marije, had jij nog iets... wat je met luisteraars wil delen? Nee. Nee. Nee, uh... nee, je bent klaar voor deze week. Dat, uh... <laughs> <laughs> Luister, ik ben nog niet helemaal honderd. Nee, dat snap ik. <laughs> ik, ben dat ik, nog snap. Niet helemaal, ik ben nog niet helemaal fit. Uh. Nee, nou, dan heb ik alleen nog uh, dat we de volgende week gewoon ook weer uh, zijn. Wie de gast wordt, weet ik nog niet uh, specifiek. Ik probeer een politieke gast uh, um, uit te nodigen. Het is namelijk wel weer eens tijd om het echt over politiek te hebben in dit programma. Aangezien we tot nu toe heel vaak... Met anderen hebben over politiek, maar niet met de politici zelf. Dus laten we dat, dat maar weer idee eens gaan doen. Voor je. Ja, en wie dan? Karim. Karim. Die wordt gevolgd door BNN. Oh, hé, hey, dat is wel een hey. grappig. Hey. Ik heb het net gelezen dat hij... Uh... Dat, uh, yeah. dat ik, zal ik hem dan maar niet uh, te hard aanpakken... over zijn algemene politieke beschouwingen. Uh, Want die waren een ramp. Nou ja, ik denk dat je sowieso moet oppassen... <laughs> nu door het dorp te lopen. Maar goed, we <laughs> gaan het proberen. <laughs> dat, uh, maar goed, ik, uh, uh, nou, we kunnen kijken of we Karim uh, kunnen uh, En anders gaan we gewoon... Als je politicus bent hier in Zandvoort... kunt u dan nou altijd bij ons terecht maar we zullen niet altijd vriendelijk voor u zijn. Ja, we zijn wel vriendelijk, maar we zijn wel kritisch. En we durven u de moeilijke vragen te stellen. Um, beste luisteraars, wij gaan er voor, voor vandaag mee ophouden. We zijn er volgende week weer. En morgen hebben we natuurlijk gewoon een lunch. Dan is Roy van Buringen er weer. Um, en s ochtends uh, heb, hebben we Ger Loogban met het ochtendprogramma. En vrijdag is er, of, uh, zaterdag is er natuurlijk goedemorgen Zandvoort. Tot volgende week. Tot zover. Het ritme van Zie F. Via de kabel op 104.5.